Wilders stap naar het gerechtshof om dat af te dwingen. Schalke is een van de raadsheren van het gerechtshof in Amsterdam... dat het Openbaar Ministerie dwong om Wilders te vervolgen... voor discriminatie en haatzaaien. Het OM had daar in eerste instantie van afgezien. Tijdens de rechtszaak kwam naar voren dat Schalke tijdens een etentje... met Arabist Hans Janssen had gesproken over de zaak tegen de PVV-leider. Janssen is getuig in de zaak. Volgens Wilders heeft Schalke geprobeerd om Janssen te beïnvloeden...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 Huisman was woensdag ook al de sterkste bij het Open Nederlandse kampioenschap. Het weer vrijwel overal droog, temperatuur ongeveer 10 graden. Er staat veel wind langs de Westkust, hard tot stormachtig. Ook morgen is het zacht, er staat veel wind. ABB Verkeersinformatie. In het hele land heeft het verkeer af en toe hinder van zware windstoten, vooral langs de westkust. Een file op de A4 Den Haag-Amsterdam na een ongeluk tussen Schiphol en Sloten, drie kilometer. Twee rijstokken zijn daar dicht. Romantiek en passie in Ala-Rus. Het nieuwe programma van het Nationale Ballet. Een eerbetoon aan de Russische componisten Tchaikovsky, Prokofjev en Stravinsky.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 Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede middag. Vanwege de aanhoudende onrust in Egypte... maken we ook op deze zaterdag voor u een Radio 1-journaal. We zijn er niet tot half zeven, maar wel tot zes uur. We beginnen even met het laatste nieuws in de studio hier. Monique Samuel, Midden-Oosten-deskundige. Je zit de hele tijd op Twitter te kijken. Ja. Um, daar komen allerlei nieuwsflesjes voorbij. Uh, wat is het laatste nieuws? Het laatste nieuws komt van Perspero El Arabea. Dat is een bekende... Arabische perspirood die ik nu toe vrij betrouwbaar vind. En die hebben gezegd dat Mubarak is afgetreden... als hoofd van de Nationaal-Democratische Partij. Dus het is meer dan alleen het vervangen van die top? Nee, het is Mubarak nu zelf. Het President is... Hosni Mubarak. Ja. En was dat een ceremoniële uh, functie die hij daar had? Of uh, hoe moest ik die functie voorstellen? Nee, hij was, uh, hij, was, hij was de partij. Hij Mubarak was de... en NDP waren één. En uh, dit is een heel bijzondere stap. Ik, ik weet nog niet precies hoe ik het moet duiden... maar dat betekent in ieder geval wel dat... Uh, mijn idee dat Mubarak steeds meer een symbolische functie... Nog heeft uh, en niet meer aan de touwtjes trekt, klopt. Goed, dat waren de laatste berichten. We gaan even verder praten ook met onze correspondent in Cairo, uh, Sander van Horen. Sander, want eerst kwam er al dat nieuws dat die top van Mubarak's partij is afgetreden en wellicht dus nu ook Mubarak uh, zelf als hoofd van de uh, partij. Is dat eigenlijk onverwacht nieuws? Um, ja toch wel hoor. De, kijk, de NDP is natuurlijk het instituut. En uh, dat Gamal, de zoon van Mubarak, daar niet meer uh, leiding aan gaf, dat was. Uh, het signaal dat hij toch ook echt in september geen rol meer zou spelen bij die nieuwe verkiezingen. Die uh, secretaris die afgetreden was, daar werd op het plein door de demonstranten van gezegd... dat hij uh, het brein zou zijn achter de wat meer gewelddadige aanvallen op uh, de demonstranten. Dus dat zal ongetwijfeld ook met instemming uh, uh, begroet worden. Maar op het moment dat inderdaad Mubarak zelf is afgetreden als hoofd van de, van de partij. Ja, dat zou dan ook kunnen duiden op een soort compromis wat in de maak is, waarbij inderdaad, zoals je zelf al zei, zijn functie steeds ceremoniëler wordt, terwijl hij toch formeel president blijft. Ja, en dat zou dan weg, de weg moeten vrijmaken moeten uh, voor de demonstranten, om te zeggen, oké, okay, het is genoeg, dit is wat we wilden. Ja, ondertussen komt het ook via Reuters uh, binnen dat Hosni Mubarak resigned as head of Egypt's ruling party on Saturday, television set. Waarbij er dan niet bij staat uh, welke, of het dezelfde bron is uh, of niet. Maar goed, um, zal dit iets uitmaken uiteindelijk ook voor de mensen op het plein, voor de onderhandelingen? Nou ja, dat is toch wel het probleem op dit moment voor de demonstranten. Ik sprak vandaag met een paar jongeren en die zeiden ook, er is geen de demonstranten op het plein. We denken eigenlijk allemaal wat anders. Er zijn mensen die al een tijd geleden zeiden, wij moeten met de regering gaan praten, uh, wat, het, uh, uh, wat er verder ook gebeurt. Voor die mensen zal dit niet zoveel meer uitmaken. Die zullen zeggen, we hebben eigenlijk al genoeg toezeggingen. Uh, voor de echte harde lijn uh, demonstranten die zeggen, wij gaan pas praten als Mubarak weg is. Ja, dat bedoelen ze natuurlijk natuurlijk niet weg als hoofd van de Nationaal-Democratische Partij. Dan bedoelen ze weg als president van het land. Maar je hebt dus ook een hele grote groep mensen daartussenin... voor wie dit misschien wel weer een signaal is waarop zij zullen zeggen... oké, okay, misschien moeten we hier genoeg meenemen. Misschien moeten we, want dat hoor ik toch ook veel vaker... Eh, toch maar weer gewoon aan het werk gaan... en de economische schade proberen te beperken voor Egypte. Ja, nou wordt er ook gezegd van hè, de, de nieuwe mensen, de nieuwe partijleider... Hossam Badrawi. Weet jij iets over deze man? Op dit moment nog niet. Nee, het is uh, hetzelfde nieuws dat uh, Hosni Mubarak was afgetreden. Dat uh, hoorde ik voor het eerst van jullie. Dus dat, uh, dat zal ik moeten nagaan. Goed, um, dan uh, horen we dat uh, later wel van jou. Zeg maar, er zijn ook, uh, lijkt het wel alsof er een soort van onderhandelingen gaande zijn. Hè? Ik hoorde Hans-Jaap, uh, Hans-Jaap die vertelde dat uh, vorige uur erover... dat er uh, gesproken wordt met, uh, met de moslimbroeders. Um, hoor jij daar ook het een en ander over? Daar hoor je het een en ander over. En het lijkt buitengewoon aannemelijk dat er achter de schermen gepraat wordt. Maar ook hier weer vreekt zich dat er vanaf het plein niet een centrale uh, onderhandelings delegatie is. En uh, dat maakt ook dat niet duidelijk is wat die gesprekken waar je het over hebt precies behelzen. Op het moment dat jij naar de moslimbroeders toe gaat en zegt, wil je met me praten? En de moslimbroeders zeggen, niet zolang Mubarak er is. Ja, dat kun je ook een gesprek noemen, maar dat is niet het soort gesprekken wat ergens naartoe gaat. Dus de aard van de gesprekken, met wie er gesproken wordt en welke kansen opgaan, uh, voor iedereen blijft het op dit moment gisteren. Ja, Monique, Samuel, um, hier in de, in de studio. Heb je ondertussen nog meer gevonden? Want ik zie je heel druk schrijven. Ja, nee, ik zit nog te zoeken naar Hassan Bedraoui, wie hij nou ja. precies is. Ik kom er niet achter. Wat ik wel kan vertellen over de onderhandelingen, daar weet ik wel iets meer van, uh, door de Staats TV. Er zijn dus drie partijen bij betrokken: El Waft, El Tegamma en de moslimbroederschap. Dus rechts, centrumrechts, links en de moslimbroederschap. Dus ik, ja, als een religieuze partij. En ze gaan onder andere over het amenderen van de constitutie. En dan met name op artikel 76 en 77. En die die gaan over de lengte en de duur van het presidentschap. En dat zou dan niet langer kunnen zijn dan twee termijnen. En het gaat ook over de aard van de verkiezingen en hoe verkiezingen in de toekomst gehouden moeten worden. Maar het gaat niet over de scheiding van kerk en staat. En het gaat niet over gelijkrechten van mannen en vrouwen en moslims en christenen, zoals wel de eisen waren van de demonstranten op het Ja, Maar goed, het begin is, is er dan wel. Ik bedoel, dan ja, beperk het is ook je meteen... de macht van, van, van de president. Uh, m, m, toch? Ik is 30 jaar president ondertussen. Ja, dat is ook een grote stap, alleen het is wel het einde van een echte democratie op basis van gelijkheid voor, voor alle partijen. Dat is, dat is dan wel weg. Ja. Um, kijk, zij wilde een, een, een seculiere grondwet. Want de huidige grondwet zegt dat alle wetten gebaseerd zijn op de sharia. En uh, als je de huidige constitutie dus amendeert... dan heb je alsnog die clausule... en ook dat de islam de staatsgodsdienst is van Egypte. Ja, goed. Wat, wat, wat Sander, dan ga je inderdaad, gaan we wel weer verder in het, in, in het detail. Dan is inderdaad ook weer de vraag van... waar ga je mee akkoord en uh, wat vind je misschien op langere termijn te onderhandelen? Nou ja, kijk, en heel veel van die demonstranten op het agereerplein... die gaan in dat detail, hoor. Die weten donders goed waar ze over praten... en welke grondwetsartikelen er precies veranderd moeten worden. Maar ik spreek er toch wel veel die zeggen... laat dat nou maar aan een soort overgangsregering over. En dan blijkt dat je toch een, een, een verschil hebt... tussen veranderingen die er moeten komen... Eh, grondwetswijzigingen, hoe richt ik de staat in... die misschien wat op de langere termijn kunnen plaatsvinden... en dan toch dat ene hele basale punt voor veel demonstranten... wat nu geregeld moet worden. Ja, en dat is linksom of rechtsom toch de status van president Mubarak. Ja, goed. Nou, daar is dus dat laatste nieuws over... dat hij in ieder geval als hoofd van de partij uh, weg is. Meneer, ik wil nog eventjes ook verder praten over een ander element... wat we eigenlijk nog helemaal niet zo goed uh, besproken hebben. We hebben het over uh, Egypte als ja. eigenlijk islamitische staat. Ja. Maar Egypte is ook het land waar heel erg veel christenen wonen. Ja. Hoe staan die er eigenlijk in? Wat gebeurt er met de christenen? Nou, dat zie je eigenlijk al in het feit. Dat er vandaag niet zo heel veel Egyptenaren op de dam staan, want de meeste Egyptenaren in Nederland zijn kopt. En dat zijn dus die christelijke minderheid die in Egypte 10% van de bevolking uitmaken. En de kopten hebben, zijn heel erg bang voor de ontwikkelingen die nu gaande zijn. Omdat ze wel tegen Mubarak zijn. Maar tegelijkertijd was Mubarak en de redelijk seculiere NDP-partij. de enige partij die nu nog enigszins in bescherming nam. Uh, en met name de moslimbroederschap hebben altijd gezegd dat het beleid van de regering ten aanzien van christenen. hun een doorn in het oog was. Dus zij zijn heel bang dat in een nieuwe regering. de moslimbroederschap en andere radicale partijen. want je hebt nog veel radicalere partijen dan de Moslem toch een groot deel van de zetels uit gaan maken en daarmee het beleid van Egypte gaan bepalen in een islamitische richting waarbij bijvoorbeeld christelijke vrouwen misschien hoofddoeken zouden moeten dragen um, en andere ja, toch anti-vrouwelijke of anti-christelijke maatregelen zullen worden genomen. Maar de afgelopen dagen, um, want ik hoor helemaal bijna niks, of ik hoor helemaal niks eigenlijk. Gewoon van over de kopten, wat gebeurt er met ze? Ja, nou zijn helaas hele verdrietige berichten over wat er met hen gebeurt. Allereerst zijn zondag uh, grote plunderingen geweest... gericht tegen christelijke winkels, onder andere in Shobra. Dat is bevestigd door uh, verschillende christelijke media... en ook door mijn familie die daar winkels heeft. Um, en het was echt ook met teksten als allah Akbar en er werd de hele winkel kort en klein geslagen. Um, ten tweede is er vorige week zondag een moordpartij geweest... in, uh, in de provincie Minya, waarbij twee gezinnen helemaal zijn vermoord. Twee leden na. Die hebben het overleefd. Dus er zijn elf doden gevallen. En het vreselijke van dat nieuws is dat het allereerst pas zes dagen later via familie van die families, die in Australië woonden, bekend is geworden. En het is nu onderzocht en bevestigd, ook door de Egyptische autoriteiten. Maar het is gedaan door buren en dorpsbewoners. En de buren hebben daarna ook de huizen leeggehaald. En um, het heeft zes dagen geduurd, voordat het in deze westerse media bekend werd. En voor het vandaag voor het eerst in een paar kranten stond, zoals het heeft Dagblad. Ja. Even naar Sander. Want Sander, het lijkt inderdaad, maar misschien Misschien is dat mijn uh, perceptie, uh, alsof de kopte een beetje ondersneeuwen. Nou ja. En daarom vond ik het zo opmerkelijk toen een van de uh, Arabische televisiezenders. Uh, maar misschien dat jullie daar meer over weten. Uh, vandaag bekendmaakte dat juist de kopten. morgenochtend op het uh, Taghirplein. de mis zullen opvoeren. Ja, dat zou heel bijzonder en da daar zijn. Daar is in ja. Precies, ze zich dus achter de demonstranten scharen. Ja, dat zou heel bijzonder zijn natuurlijk. Ik bedoel, een mis in het openbaar. Ja, dat mag niet. Dat is dat verboden. En ik ben heel benieuwd of dat uh, het echt gaat gebeuren. Want je mag als kop niet eens een kruisje slaan, dan word je gearresteerd. Ik heb meegemaakt dat ik uit de kerk liep. en dat ik opzicht... ...een kruis droeg en dat de politie zei... ...die doe je nu af of anders neem ik je mee naar de gevangenis. Uh, zo, zo radicaal is het wel. Je mag niet met een bijbel op straat lopen. Weet je, dus dat zij, als zij mis zouden dragen op het Tahrirplein... ...dan is dat een overwinning... ...voor alle minderheden en voor, voor iedereen in de gitter. Want dat betekent dat er dus voor het eerst... ...echte demonstranten, moslims en christenen... ...zij aan zij staan. Ja, denk je ook echt dat het doorgaat, Sander? Hoe schat jij dat in? Nou, ik, ik, ik deel inderdaad uh, die, die uh, b, b, b, b, b, b, laten we het daar nou afwachten uh, houding. Maar op het moment dat zij dat via die Arabische televisiezenders naar buiten brengen, dan lijkt me dat ze het in elk geval dat balletje in de lucht hebben gegooid en kijken hoe erop gereageerd wordt. En als ze merken vandaag dat uh, uh, ze daar misschien uh, mee weg kunnen komen, dan zullen ze het zeker doen. Juist vanwege die symboliek natuurlijk. Ja. Ja. Goed, ik zie je de laatste twitters die binnenkomen... van rather too little than rather too late... zegt een demonstrant op het Taghiërplein over Mubarak... want hij blijft nog steeds president... Laten we even het nieuws uh, een beetje gaan samenvatten. Er is veel nieuws vandaag uit Cairo, maar dat is niet de enige stad in Egypte waar veel gedemonstreerd is. Ook in Alexandrië, de tweede stad van Egypte, gingen de mensen weer de straat op. Hosan el-Shaveh is een van de organisatoren van het protest daar. De mensenmassa verzamelde zich om 12 uur bij de centrale moskee van de stad. We hadden een enorme march. Dat was de grootste the sinds het begin van de revolutie. Volgens Hussein liepen zeker 1 miljoen mensen mee. Voor hemzelf was het al de 11e dag op rij. Hij merkt dat veel Egyptenaren willen dat het normale leven, zonder de dagelijkse demonstraties, weer begint. De organisatoren komen de burgers van Alexandrië tegemoet. Dus so we besloten om zondag. Uh, Tuesday and Friday as the demonstration days en op de andere dagen, things will be cooling down. De demonstranten hebben een middenweg voorgesteld. Demonstraties op zondag, dinsdag en vrijdag en de rest van de week het normale leven. Maar zelf wil Hussein wel dagelijks blijven demonstreren. I'm thinking of abandoning Alex and going to stay in Tahrir Square starting from tomorrow. Hussein vertrekt morgen waarschijnlijk naar Cairo. Hij ziet het als een pelgrimstocht. Het Tahrirplein is de laatste hoop van de demonstranten zegt hij. De laatste hoop op het vertrek van Mubarak. It's a call for some sort of a pilgrimage now. Tahrir is our last hope. In het Westen wordt veel gesproken over de moslimbroeders. Maar over die organisatie maakt Hoezijn zich eigenlijk geen zorgen. Ze zeggen, zoals de leader van de Brotherhood in Egypt said that they have no ambition for um, uh, authority in Egypte... after. The de leiders van die organisatie zeggen zelf dat ze niet de ambitie hebben... om bijvoorbeeld de president van Egypte te leveren. En ook de 26-jarige Hussein ziet dat niet gebeuren. Maar als we het wel doen... Als de moslimbroeders Egypte overnemen... beginnen de protesten gewoon weer van vooraf aan. Hussein vecht voor een seculiere staat, niet voor een islamitische... Inmiddels is de twaalfde e protestdag ingegaan. Hoezijn is de vermoeidheid voorbij. En angst voor gewelddadig ingrijpen heeft hij ook niet meer. Het kan gebeuren, maar ik denk dat ik afraid anymore. U hoorde El-Shafi uit Alexandrie, de tweede stad van Egypte. Straks na half zes praten we met Midden-Oosten deskundige Bertus Hendricks. Die heeft van ons het nieuws gehoord over de wisseling in de top van Mubarak's partij. Hij is onderweg naar huis, plankgas. En als het goed is, hoort u hem dus zo dadelijk. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Bert van Sloten. Het andere nieuws van vandaag is natuurlijk GroenLinks. Het congres van GroenLinks blafte wel, maar bijten deed het niet. De missie naar Koenders wordt betreurd, maar de fractie en Jolanda Sap worden geprezen om de integere manier waarop de beslissing is genomen. Politiek verslaggever Hans Anderinga. Kom maar maar in, Hans. Kritiek was er genoeg, maar echt spannend is het niet geworden. Natuurlijk kan een partij die zijn wortels onder andere heeft liggen bij de CPN en de PSP... niet zomaar instemmen met het sturen van 500 militairen naar Afghanistan. Ook als je dit een UPOL missie noemt. Een politiemissie onder de vlag van de Europese Unie. Na de lange hoorzittingen in het parlement... hadden wij, net als Johan de Sap en de fractie, het sterke gevoel... dit is niet de civiele missie die GroenLinks voor ogen staat. Is dit een UPOL missie? Nee, er gaan slechts 40 Eupol-trainers, civiele Eupol-trainers, mee met die missie. Dat kun je met de van de wereld geen Eupol-missie noemen. Wij moeten helder zijn vandaag en een uitspraak doen als congres: dat wij als GroenLinks tegen die missie zijn. En zo ging het nog een tijdje door. Toch hoeft fractieleider Jolande Sap zich geen zorgen te maken. Want het congres van GroenLinks was niet bloeddorstig. Is dit dan ook een poging om de positie van Jolande te ondergraven? Absoluut niet. Wij willen met Jolande verder en wij willen straks... als, die, als we als volwassenen met elkaar aangesproken hebben... verder met groene en linkse politiek. GroenLinks noemt zich een ideeënpartij op zoek naar macht. Dus één maand voor de belangrijke verkiezingen... voor de provinciale staten op 2 maart... wil niemand verdeeldheid zaaien binnen de partij. Nog 25 dagen. Nog 25 dagen tot 2 maart. Ongelooflijk belangrijke verkiezingen. Want wij willen dit kabinet naar huis sturen. En daarom, GroenLinksers, laten we vandaag gebruiken... Om te binden in plaats van om te verdelen. Moties tegen het sturen van de missie werden met een ruime meerderheid weggestemd. Voor je Sap, die nog maar een paar weken geleden Femke Halsema opvolgde, heeft alles goed uitgepakt. Door de discussies en debatten over de missie naar Afghanistan, waar zij een belangrijke rol in speelde, is ze in een paar weken tijd een bekende politica geworden. De steun voor haar van het congres doet het tijdperk Femke Halsema al bijna vergeten. Halsema nam vandaag officieel afscheid. Ik ben ervan overtuigd dat GroenLinks zich ook de komende jaren de partij toont waar ik zo trots op ben. Scherp op de twee grote opgaven van deze tijd. Machtzoekend, omdat getuigen nooit genoeg is. Maar vooral eigenzinnig, vrijheidslievend en optimistisch. Zo. Ik heb gezegd. Tof Tissen is gekozen tot lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen. De Eerste Kamer die wordt samengesteld op basis van de provinciale verkiezingen. Dank voor jullie vertrouwen. Ik zal het uh, niet beschamen. 2 maart is de keuze aan alle mensen in dit land om te laten zien... dat wij geen regeerakkoord uitgevoerd willen zien die de rekening legt bij de waarden die het meest kwetsbaar zijn... en bij de mensen die het meest kwetsbaar zijn. Wij kiezen 2 maart voor een ander Nederland. Wij kiezen 2 maart voor een echte toekomst. En GroenLinks gaat die maken. Bijdrage was van Hans Anderinga vanaf het GroenLinks-congres. Gaan we tafeltennissen. Want in Luik hebben de tafeltennissers Li Jiao en Li Ji... zich allebei geplaatst voor de kwartfinale van het top 12 toernooi. Mark Brassard volgt het toernooi in de Belgische stad. Mark, uh, wie van de twee Li's heeft, het, best, uh, gespeeld? Nou, heeft het, het beste gespeeld? Nou, Li Jie heeft het beste gespeeld. Jij zegt weer Li Jie. Ja, het is, is J. Je hoort J te zeggen. Dus dat, dat, dat, je, je schrijft G, maar je zegt uh, J. Nee, die won ook haar, uh, haar tweede partij. Ze had uh, de eerste partij ook al gewonnen. En, en nu won ze met iets meer uh, moeite van de Romeinse Daniela Dodian. Maar wel overtuigend, toch uh, gezien de zetstanden: 4-2. Dat betekent dat uh, Lijé als, uh, ja, als winnaar van de groep doorgaat naar de kwartfinales. Er is net geloot. En in die kwartfinale speelt ze tegen Chen Fai. Dat klinkt niet heel Spaans, maar het is uh, wel degelijk Spaans. En we krijgen dus Jet tegen Chen Fai. Dat is een kwartfinale. Dan de andere Nederlandse, dat is uh, Li Zhao. Ja, die, had, die had heel wat meer moeite met de Turkse uh, Humelek. Uh, dat, ja, dat wist ze van tevoren ook. Ze heeft twee keer tegen die Turkse gespeeld. Twee keer verloren ook. Nog niet zo heel erg lang geleden. Zhao verloor ook deze partij met 4-3. Maar doordat ze de zesde de game won, doordat ze de 3-3 vermaakte... wisten ze dat ze op gamesaldo uh, door was naar de kwartfinales. Nou, ja. de maar kijk is maar dat even tussendoor, want ik hoor zo wel ja. herrie. Wie zit eens aan te moedigen? Ja, het is, het is op dit moment... Uh, ja, uh, uh, we zijn in Luik. En Luik is de stad van uh, Jean-Michel Seve. een veteraan inmiddels. Uh, het is ook zijn management dat hier het, het toernooi heeft georganiseerd. Ja, Seve uh, verloor zijn eerste wedstrijd met 4-0. Hij speelt nu tegen de Portugese Apollonia. Die verloor zijn eerste wedstrijd met 4-1. Dus uh, het gaat, uh, in deze wedstrijd gaat het nog ergens om. Het is uh, een prachtige ambiance hier. Heel veel uh, mensen afgekomen. Ja, uh, uh, natuurlijk voor uh, Jean-Michel Serven. En uh, ja, de hoop is natuurlijk van de, van de Luikenaar hier. Dat, dat hij doorgaat naar de kwartfinales. Vandaar al het, het geluid, ja. Ja, vandaar het geluid op de achtergrond, inderdaad. Nou, ja. dan het verhaal van Zhao nog even Precies. afmaken. Die, die, die is dus ook door naar de kwartfinales. Uh, met moeite. Uh, zit niet helemaal lekker in de vel. Ze heeft uh, last van de maandelijkse uh, vrouwelijke problemen. om het zomaar even te om zo schrijven. Ze is ja, net, ze wist ongesteld, eigenlijk... jongen. Ze is ongesteld. Ah, dat, dat mag op radio 1. Tuurlijk, ze is gewoon ongesteld, inderdaad. En daar heeft ze wat problemen mee. Er is, uh, nou, de loting is dus geweest. Hij speelt tegen Li Xian. Dat klinkt niet echt Pools, maar het is ook een Poolse. Uh, dus we krijgen. Zhao Liqian in de, de halve finale bij de vrouwen. Dus in deze top 12. Of eigenlijk een top 13. Want uh, Liu Jia, en dat is dan weer een Oostenrijkse om het verhaal helemaal nog even compleet en wat moeilijker te maken... die is uh, drie maanden zwanger. Die speelt dus, spelen dus eigenlijk met z'n tweeën. Dus bij de vrouwen geen top 12, maar een top 13. Oké, okay, is er een absolute topfavoriet? Uh, Ik bedoel, kunnen we winnen? Ja, we, we kunnen winnen, maar ze kunnen allemaal winnen. Uh, ik bedoel, top 12, de, de, de naam zegt het al, het zijn de beste speelsters van, van Europa. Uh, Jouw het van tevoren gezegd, ja, we kennen elkaar allemaal zo goed. De verschillen zijn zo erg klein dat het om details draait. Om een, een, een paar ballen misschien de juiste keuzes op het juiste moment. Nou, dat Jouw misschien niet helemaal lekker in de vel zit. Uh, dat kan vanavond wel anders zijn. Ze spelen allebei pas laat. Tien over half negen spelen de beide Nederlandse vrouwen tegelijk een kwartfinale. Uh, misschien dat ze zich dan weer wat beter voelt. Uh, het hangt echt af van de, van de vorm van van de partij. Uh, een, een duidelijke winnares... of een winnaar bij een man of een favoriet, is er nog niet echt aan te wijzen. Nee, nou goed, horen we het verslag vanavond in langs de lijn bij Ronald Boot op de zaterdagavond. Het laatste nieuws uit egypte Het laatste nieuws is dat president Mubarak zelf ook uit de top van zijn partij, de NDP, is gestapt. Wij melden dat zojuist en de tv-zender Al Jazeera meldt het ondertussen ook. En ik zie het op eigenlijk alle internationale persbureaus terugkomen. Wilsomroep verslaggever Hans-Jaap Melissen. Hans-Jaap, is het nieuws ondertussen ook doorgedrongen tot de mensen op straat? Nou, dat laatste nieuws uh, nog niet helemaal, maar ja, dat ben ik degene die het nieuws verspreidt. En ik sta weer met iemand... Uh... Voor mij, een jonge man van 25, kent natuurlijk Mubarak haar, ja, zijn hele leven weet niet beter uh, dan één president. Uh, what do you think of the fact that Mubarak stepped down not as a president, but as a party leader? Uh, it makes the people think that he uh, dissolving the source of uh, corruption in Egypt. The Democratic Party is a source of corruption. Every businessman and uh, people and uh, authority who uh, people hate them. In deze partij. Het is een move dat hij denkt. Gegeven. Some of uh, people. Uh, uh, Give something. geeft a little yes, bit. Yes, yeah. yes. Uh, so, ja. Ik ga het even tussendoor vertalen. Hij, hij zegt dus. Ja kijk. Dit is een kleine beweging. Uh, om de partij. Die eigenlijk. Ja symbolisch corruptie in het land een beetje uit het zicht te, te, te halen en zijn positie daarin en eigenlijk weer inderdaad een soort offert zichzelf als een soort pion een functie van zichzelf maar daarmee uh, hoopt hij een beetje uit de wind te blijven als president dat so is niet genoeg voor u of course uh, no denk uh, I think uh, for me uh, it a step should be followed by dissolving the, the national uh, society la uh, Magelsschap uh, het parlement. parlement. Oké? Okay. Uh, uh, Hier kunnen we... Ik kan dat... elections, uh, ...democratische kans ...voor het parlement. Uh, we denken dat we kunnen... Uh, ...maken mensen... good mensen in dit land... Uh, ...een nieuwe... Uh, ...democratische uh, rol maken. Hij denkt dus dat, dat de volgende stap... ...het helemaal ontbinden van die partij zou moeten zijn. geen... Normale verkiezingen kunt hebben zonder dat soort stappen. En dat is precies wat deze mensen hier eigenlijk allemaal zeggen over het vervolg nu. Uh, het hele systeem rond Moebark moet zo worden afgebroken. Voor sommige mensen is het wel nog bespreekbaar dat die dan nog een beetje symbolischer aanheven. Maar uiteindelijk uh, de beste oplossing vind de meerderheid, die, uh, ja, Mo meteen weg. En dat systeem van hem erbij. Goed, dankjewel. Hans Jaap praat nog heel eventjes verder. Hier zo met Monique Samuel. Want we hebben er eens eventjes over zitten nadenken. Jij ja. vooral. van Wat zit daar nou achter dat hij opstapt als hoofd van de partij? En nog niet als president, maar ja. wel als hoofd van de partij. Ja, ik moest even nadenken over wat de consequenties daarvan zijn. Maar de consequentie is dat hij zich dan echt niet meer verkiesbaar kan stellen. Dus dat hij bewijst dat hij echt na dit termijn van acht maanden... die hij nog wat uitzitten, opstapt. Want je want... kan je alleen maar verkiesbaar stellen als je lid bent van de partij. Precies. En volgens de huidige Egyptische Constitutie... kan je eigenlijk alleen president worden uh, als je lid bent van de NDP of eigenlijk hoofd bent van de NDP. Dus als je dat niet meer bent, dan kan je ook niet meer verkiesbaar stellen. Ja, maar goed, dan kan je de grondwet. Uh, wat zit het in de grondwet of hoe zit het? zit, zit, zit echt het? in de grondwet. Het zit echt in de grondwet. Ja, nou, dat kan hij op, de, kan op dit moment echt niet meer veranderen. Nee, nee, het is eigenlijk een soort ook een soort, uh, laat me zeggen, een soort gebaar van ja. hem. Van, ik meen het wel, ik ga echt ja, weg. Dus en, laat en... mij nu deze termijn uitzitten, jongens. Ik kan me niet meer verkiesbaar stellen. Ik ben niet meer betrokken bij de NDP. Uh, ik ga straks. Okay. Maar niet nu. <laughs> maar niet nu, laatste woorden. Zeg uh, dankjewel voor uh, dit moment. Het uh, wordt uh, tijd om het uh, nieuws eens een keertje te gaan samenvatten. Radio 1, het NOS-journaal. Je hebt het allemaal kunnen horen natuurlijk uit Egypte. Er komen de berichten over ingrijpende veranderingen in de top van de regeringspartij. Een aantal kopstukken is vervangen, onder wie de zoon van Mubarak... en de tv-zender El Arabiya die meldt dat Mubarak zelf ook uit de partijtop is gestapt als voorzitter. De nieuwe secretaris-generaal van de partij is Hossam Badrawi. Hij wordt gerekend tot de gematigde vleugel van de partij.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 Geert Wilders die wil dat raadsheer Schalken alsnog wordt vervolgd... voor zijn rol in de rechtszaak tegen de PVV-leider. Wilders stapt naar het gerechtshof om dat af te dwingen. Schalken is één van de raadsheren van het gerechtshof in Amsterdam... dat het OM dwong om Wilders te vervolgen voor discriminatie en haatzaaien. En de alternatieve Elfstedentocht die is gewonnen door Carlo Timmerman. De Groninger was op de Waaijzezee in Oostenrijk... de snelste van een kopgroep van 24 schaatsers ook bij de vrouwen besliste een sprint met een grote groep over de overwinning. Mariska Huisman kwam daar als eerste over de streep. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Naast me zit Gert De wind is op dit moment wat aan het luwen. In het westen van het land staat over het algemeen nog een harde wind. Windkracht 7 uit het zuidwesten in het binnenland. Windkracht 5 en dat is een vrij krachtige wind. Ook de windstoten zijn wat aan het afnemen. In het binnenland zo rond de 60, 65 km per uur. En in het westen van het land nog rond de 85 km per uur. Vanavond en vannacht zal daar weinig aan veranderen. Het blijft dus de hele avond en nacht toch nog wel onstuimig. Maar dus iets minder wind dan dat we vandaag overdag hebben gehad. Het blijft vannacht ook zacht. We hebben minimumtemperaturen van 8 of 9 graden. Morgen verandert er maar weinig. Het blijft zacht en bewolkt. In het noorden kan nog af en toe wat regen vallen. In de middag lijkt het overal droog te worden. En ook zou dan in het zuidwesten de zon even kunnen doorbreken. De temperatuur bereikt maximaal 9 tot 11 graden. De zuidwestenwind is morgen nog steeds vrij stevig, maar de windstoten worden minder sterk. De wind is vrij krachtig boven land, aan de kust hard windkast 7. In het noorden neemt de wind morgenavond wel weer toe, naar stormachtig. En daar kunnen dan ook weer zware windstoten voorkomen tot 80 km per uur. Maandag is het overdag droog weer met nog steeds vrij hoge temperaturen. Maar s'avonds en s nachts passeert een koufront front met regen. En vanaf dinsdag daalt de temperatuur dan geleidelijk. Overdag een graad of zes en s'nachts rolt het vriespunt. NOS het Radio 1-journaal ook te volgen via de Twitter, NOS Radio 1... en natuurlijk ook via het internet, NOS.nl... houden we ook alles bij over Egypte, want daar gaat het vandaag over Egypte. Het is voor ons natuurlijk vanzelfsprekend dat we het nieuws op de voet volgen... maar ja, hoe werkt het eigenlijk in Egypte zelf? Hoe krijgen de Egyptenaren hun informatie? Jos Stringholt ging ooit als journalist naar Egypte. Is dat al een tijdje niet meer, maar ja, journalistieke bloed blijft toch kruipen... waar het niet gaan kan. Um, we praten even nu met hem. Meneer um, Stringholt, eerst even... Even het, het, het laatste nieuws, namelijk over die partijtop... Uh, en dat Mubarak ook terugtreedt als leider van de, de partij. Hoe moeten we dat wegen? Nou, het op zich zegt het niet, niet veel, denk ik, over de macht die die man heeft. Uh, want hij kan op allerlei andere manieren ook zijn macht laten gelden. Maar waar het gaat om zijn imago in Egypte... zullen de meeste mensen toch constateren dat hij hiermee een stapje terug doet. Ja, een klein stapje terug, dat is het. Het is een symbolisch stapje. Ja, maar wel een belangrijk symbool. Dus ik zou het niet onderschatten. Nee, nee maar daarmee geeft hij eigenlijk ook aan van... Uh, geloof mij nou, ik ben echt alleen maar nog geïnteresseerd... in de laatste maanden om elkaar wij goed af te maken... en daarna ben ik geen president meer van jullie. Nou, het zou goed kunnen zijn dat hij dat er inderdaad mee wil zeggen, ja. ja. Um, we praten met elkaar ook over de informatie en de informatievoorziening. Um, hoe krijg je informatie in, uh, in, in Egypte? Nou, als ik voor mezelf spreek, en dat geldt eigenlijk wel voor heel wat Egyptenaren... Dan kan ik op mijn televisie nou ja, wel 1500 verschillende zenders krijgen, waarvan minstens 500 Arabisch. Uh, dus mensen kunnen dankzij satelliettelevisie uh, werkelijk alles wat er maar in de Arabische wereld uitgezonden wordt hier bekijken. En dat doen ze nu ook. Mensen flippen van het ene kanaal naar het andere. Want dat is een beetje de manier om een beetje te zeppen, zodat je alle informatie naast elkaar kan zetten uh, en kan wegen? Ja, je kunt niemand vertrouwen, dus je moet zoveel mogelijk kanalen zien. Uh, desnoods die van Israël. En dan ga je een beetje wegen en ongeveer in het midden kom je eruit. Ja, en die Egyptische journalisten, hè, um, staan hier trouwens altijd achter hun, hun boodschap? Want ik begreep dat er ook nu een aantal journalisten zijn die nu ontslag nemen. Omdat ze het niet eens zijn met uh, de manier waarop hun uh, televisiestation dan met name berichtgeving doet. Ja, ik heb dat gezien. Uh, en natuurlijk zijn er journalisten die nu zeggen, dit is voldoende voor me. Uh, maar ja, ik, ik ben niet echt onder de indruk hoor, want dit zijn dezelfde mensen die jarenlang uh, wel hebben meegedaan met uh, de berichtgeving door dit regime. En dat was altijd volstrekt eenzijdig als het ging over de overheid. En dat die nu zeggen, ja we houden het voor gezien, nou ja, het, het kost ze weinig, laat ik dat vertellen. Het kost ze weinig? De salarissen waren sowieso heel laag. Yeah. Uh, het zijn vaak mensen uit de elite die dit er een beetje bij doen en dankzij hun gezicht op televisie ook andere, andere baantjes kunnen krijgen. Dus nou, het is niet, uh, niet dat ze er nou een over voor brengen. Nee. Uh, als wij zeggen onafhankelijke berichtgeving... dan hebben we natuurlijk altijd de mond van vol hier in het, uh, het Westen. Bestaat er zoiets? Uh, <laughs> dat is een filosofische ja. vraag. Ik, ik betwijfel het. Ik denk dat je eerlijk moet zijn en constateren... dat uh, ook wij in het Westen niet onafhankelijk zijn. Nee, maar ik denk dan vooral aan Al Jazeera... Uh, wat nu uh, ook uh, dankzij deze crisis een soort van doorbraak bleef uh, in, uh, in Nederland... maar niet alleen in Nederland, in, uh, in heel Europa en Amerika? Ja, nou ja, die, die kan je beslist niet onafhankelijk noemen. En uh, ik vind uh, dat het be best begrijpelijk dat het e de Egyptische overheid daar dan wel weer kritiek op heeft. Ja, dat is, want waarom vindt u dat begrijpelijk? Nou ja, als je zo'n zender bekijkt, dan zie je de hele dag niets anders dan beelden van opstandige meuten op de grier, Alsof dat alles beheersend is. Uh, en als er niks te doen valt, dan laten ze beelden zien van, uh, van de van gevechten van gisteren of eergisteren. En dat vind ik, ja, dat, dat smaakt wel, dat ruikt wel wat naar, nou ja, bevooroordeeld zijn. Ja, ze spelen gewoon een rol en hebben een hele belangrijke rol in uh, alles ja, wat er gebeurt. Ja, denk ik wel. Op dit moment. Maar ja, ze springen in een gat, hè, wat, uh, laat maar zeggen, de rest ook laat vallen. Ja, nou, dus, de, ja, er zijn allerlei schakeringen denkbaar. De, de Egyptische overheidstelevisie geeft inderdaad het andere beeld. Die laten zien dat er echt werkelijk bijna niets aan de hand is. Uh, en dan is het niet vreemd dat er, dan, uh, dat er een zender zijn die iets heel anders laten zien. Ik, ik, ja. ik heb er eigenlijk bijna meningen over. Ieder, iedereen doet maar zoals hij het wil. Uh, <laughs> mensen hier hebben in ieder geval genoeg keuze om te, om te bepalen uh, hoe ze zelf over dingen denken willen. Ja. En heeft iedereen trouwens uh, toegang tot al, wat u zei al, van dat er heel erg veel van die satellietstations -satelliet -satelliet -satelliet waren. Maar heeft elke Egyptenaar een, te een televisie dan en daar toegang? Ja, elke Egyptenaar heeft wel een televisie en ik denk dat zo'n 60% een eigen schotel op het dak heeft. Dus de mensen hebben wel echt heel veel toegang hier. Ja, dus de informatie komt in ieder geval tot ze. Oké, okay, minister Engelhout, ik dank u wel. Ja, is graag gedaan. Ja. Gaan wij verder praten over de financiële situatie. Want de beurs in Egypte die blijft voorlopig gesloten. Dat is het nieuws wat vandaag ook uh, naar buiten kwam. De banken overigens gaan morgen wel open. En dat is voor het eerst in tien dagen. De Egyptenaren kunnen dus weer bij hun geld. We gaan erover praten met Martin-Jan Bakkum van ING Investment Management. Gespecialiseerd in opkomende markten. Goedemiddag. Goedemiddag. Ze zijn drieënhalf en een half uur open, heb ik begrepen. de banken. Um, wat, wat gaan we morgen zien? Uh, krijgen we dan een soort bankrun? Nou, het is heel onduidelijk, denk ik, wat we precies gaan zien. Uh, de laatste tijd is natuurlijk heel onrustig geweest. En ik denk, nou, een paar dagen geleden waren een aantal mensen zeer bezorgd over de kans op een bankrun. Um, er zijn eigenlijk twee groepen mensen die naar die banken kunnen gaan. Je hebt de normale Egyptenaar, die, uh, die, wellicht, uh, ja, die is waarschijnlijk bezorgd over de situatie... en die zou een conclusie kunnen trekken dat hij zijn geld in veiligheid moet brengen. Maar je hebt ook de groep mensen rond Mubarak, het regime is natuurlijk vrij groot, die economische belangen ook moet veiligstellen. En daarom kan je het niet goed inschatten wat er precies gaat gebeuren. Maar er zijn in ieder geval ja, er zijn genoeg redenen om voor mensen om hun geld inderdaad van de bank te willen halen. Want hoe was het de afgelopen dagen? Kon je ook niet gewoon geld overmaken? Nee, het is heel lastig geweest om, om iets, zo überhaupt iets financieels te doen. Geld, geld overmaken was moeilijk. Het is, wel, het is wel mogelijk geweest, maar niet voor iedereen. Um, en sowieso geld opnemen was uh, überhaupt onmogelijk. Nee. En daar komt nog bij dat de economie eigenlijk tot stilstand is gekomen. Dus, dus er is ook heel weinig, uh, ja, weinig behoefte geweest om het geld te bewegen. Ja, winkels waren dicht. Uh, nou ja, ja, ik kan me voorstellen dat de kliek rond Mubarak, om die zo oneerbiedig te omschrijven, uh, dat hij wel behoefte heeft om het geld veilig te stellen. Ja, nee, absoluut die hebben inderdaad... Uh, ja, die, die zullen die behoefte zeker hebben, ja. ja. Dus daar moet rekening mee worden gehouden morgen? Daar moet wel rekening mee gehouden worden. En Ik de... denk alleen wel dat uh, zoals de situatie nu is... lijkt het niet verder te escaleren. De afgelopen dagen, dus... de mensen zijn wellicht minder bezorgd... dan ze wel hadden kunnen zijn op dit moment. Dus, ja, en, en er komt ook nog eens een keer bij... hoe goed is de gemiddelde Egyptenaar... Uh, ja, ingevoerd in dit soort, dit soort zaken... Hoe? Hoe bezorgd zijn ze voor de waarde van de Egyptische pond, bijvoorbeeld? Ja. Uh, zijn, zijn ze echt bang? Is het, is het reëel om te denken dat de Egypte nou bang is voor een devaluatie, bijvoorbeeld? Um, ja, dat, dat, wij hebben natuurlijk voorbeelden gezien in andere landen waar, waar crisis uitbraken. Um, en dat is een heel verschillend beeld als je krijgt. Maar kan je, kan je dan op het moment dat dat soort angsten uh, heerst... kan je dan beter uh, dollars opnemen of misschien eigenlijk nog beter euro's? Uh, nou ja, ja dat mensen zullen hun, hun, uh, hun geld... Ja, zullen, normaal gesproken zullen mensen zo min mogelijk... Uh, ja, Zittingen in Egyptische ponden willen hebben. Dus dat kunnen dollars of euro's zijn. Dat, dat maakt niet zoveel uit. In ieder geval een andere valuta dan het Egyptische pond. Ja, ja het, want Egypte is toch ook een soort, um, hoe moet je dat zeggen, zo'n uh, economie waar uh, mensen heel veel geld op, uh, op zak hebben. Ja, dat klopt. Het ja. is inderdaad wel een, uh, een economie waar de banken, het banksysteem is niet heel erg uh, ontwikkeld nog. Dat is overigens ook een van de redenen waarom er ook ongelooflijke mogelijkheden zijn voor het land om, om te groeien in de toekomst. Er is gewoon heel weinig kredietverlening in de economie. Heel veel mensen hebben gewoon geen bankrekening. Um, maar goed, desondanks. Uh, je moet wel aan cashgeld kunnen komen. En als je... Kijk, wij, als wij cashgeld willen hebben in Nederland, dan ga je naar de pinautomaat en dan ga je geld eruit yeah. uit de muur halen. In Egypte zijn vaak... Het is vaak voor mensen dat ze gewoon betaald worden door hun, door hun baas. Ja. Dat is dan hun cash. Ja, wat precies. ze nu ook niet hebben gehad, want ze hebben geen werk, uh, ja. werk gehad. M M Monique Samuel is hier in de studio. En uh, Monique, de Egyptenaren kijken eigenlijk ook nog naar iets anders. Ja, ze kijken de hele tijd naar de goudprijs. De dus goudprijs? Ze de hele tijd de Egyptische pond ten aanzien van een gram goud. En dit is omdat uh, in Egypte allereerst heel veel wordt belegd en geïnvesteerd in goud. En ten tweede omdat de goudprijs cruciaal is voor de bruidschat. Aha. En dat raakt elke familie... Want uh, wat krijgt de dochter als ze gaat trouwen? Goud. Yeah. En veel goud. Ik heb ook een bruidschat gehad. Overigens. Yes, yes, yes. Gefeliciteerd. En, uh, ja, dank je. En dus wat heel belangrijk is, echt, het goud is cruciaal. Want als er, de prijs van het goud is voortdurend omhoog gegaan de afgelopen jaren. mede omdat in India en China ook steeds meer goud wordt gekocht. En dat, is, dat maakt het nog moeilijker voor de gittenaren om te trouwen. Yeah. Wist u dat, meneer Bakkum? Nee, dat wist ik niet. Nee. Nee. Nee. Maar u weet vast en zeker wel wat de goudprijs doet nu. Uh, ik weet wel of de goudprijs in dollars doet, ja, maar ik weet niet wat de goudprijs in, of dat er helemaal precies gelijk loopt. Het is wel nee. interessant om te weten, want als mensen daar inderdaad op letten... kan je daar ook aan aflezen wat dan de werkelijke precies. waarde is nu ja. van de pond. Van de pond ja, zakt, zakt enorm, dus goud wordt duurder. Want ja. goud wordt vaak ingekocht uh, en geïmporteerd. Dus uh, dat is een, een drama, want de afgelopen tien jaar is de gemiddelde leeftijd om te trouwen... al vijf jaar omhoog gegaan, gegaan pardon, in verband met de goudprijs. Het werd gewoon onmogelijk om nog genoeg gram goud te kunnen kopen. Heel apart, dat is helemaal <laughs> nog niet doorgedrongen. Oké. Okay. Nee. Uh, mag ik nog eventjes uh, met u door, uh, meneer Bakken, over ook uh, de economie? Want we horen ook natuurlijk verhalen, omdat alles plat ligt, uh, over de schade die uh, er per dag uh, ontstaat aan de ja. economie. Uh, de circulaire uh, bedragen van honderden miljoenen dollars per dag. Ik, is dat zo? Ja, ik zag vandaag inderdaad ook een. Vrijdag was er een brief in een van onze concurrerende banken, ik krediet Agricole geloof ik, kwam met 300 miljoen dollars schade per dag. Hadden ze berekend. Uh, dat lijkt me vrij veel. Maar wij hadden ook wel zoiets al gedaan. En wij kwamen wel uit dat het in ieder geval meer is dan, dan, dan 100 miljoen. Uh, op zich is het niet zo moeilijk. Er is een, de economie van, van Egypte is, is zo'n 400, 500 miljard dollar groot. Ja, kan we... je, ja, je kan je toch voorstellen dat zo'n crisis toch een paar procentpunten van die economie uh, gaat kosten. Afhankelijk ja. van hoe lang het duurt. Maar... Ja, ja, precies. Nou ja, dat weten we nog niet. Maar wat we wel weten is dat die beurzen ook nog niet open gaan. Uh, ik, is, is dat erg? Uh, ja, is het erg? Het is vervelend voor mensen die uh, geld, uh, die, die aandelen willen verkopen omdat ze bang zijn voor die situatie daar. Of het voor de economie erg is op korte termijn, ja goed, ik denk dat de banken belangrijker zijn om de economie in de gang te houden. Uh, maar goed, de beurs, als de beurs open gaat en, en, en de prijzen beginnen weer te stijgen, kan dat wel leiden tot een. het kan bijdragen in ieder geval tot een normalisatie weer van de van de hele. Van de, van, de, van de situatie in Egypte, dat wel. Precies, nou goed. Maar voorlopig nog niet... want ze blijven in ieder geval nog een paar dagen gesloten. Meneer Bakum, ja. ik uh, dank u wel. Maarten-Jan Bakum was dat van ING Investment Management. Straks meer Egypte. Bertus Hendricks is naar huis gesneld om mee te praten... over het vertrek van de hele top van Mubarak's partij. Inclusief Mubarak zelf en zijn zoon Gamal. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Bert van Sloten. We waren er al eerder live bij deze uitzending op de Dam in Amsterdam. Ongeveer een half uur geleden is de steunprotestactie voor de demonstranten in Egypte afgelopen. Het verslag is van Matthijs van der Wiel. komt ja, komt, het een paar honderd mensen zijn het. De demonstratie is georganiseerd door de SP. Vrijheid! Vrijheid! Die weet hoe je zoiets aanpakt met een geluidsinstallatie, een podium, warme tomatensoep. Waarom bent u gekomen, mevrouw? Wat zegt u? Waarom bent u gekomen? Omdat ik uh, me heel betrokken voel bij de strijd die die mensen aan het voeren zijn. En ik denk dat ze het verdienen om vrijheid te krijgen, en democratie. Ik was hier aan het winkelen en uh, dacht u... Nee nee, nee, nee, nee, Ik ben speciaal hier voor naartoe ik gekomen. Maar in Friland helemaal. Hij heeft een meneer een witte pan op zijn kop. Het is als van pan... Ja, het is, uh, again, de pro-Mubarak... Uh... Oh, protection against pro-Mubarak-supporters. Nou, die zullen hier niet vanuit de stegen rondom de dam tevoorschijn komen op kamelen. Nee, het is uit uh, mede-steun en, uh, en mede-Egyptenaren. Die hebben ook zo'n pannen op, uh, op hun hoofd om tegen de pro-Mubarak-demonstranten... die uh, gooien met stenen en uh, missen. Dus... Een witte pan als geïmproviseerde helm. Hoe vindt u de opkomst hier? Ik vind het prachtig. Ik vind het prachtig. Veel Nederlanders, inderdaad. Amr Moussa, Amr Moussa! Al-Baradai, al al al U bent het dus niet onderling eens over wie dan de macht moet overnemen? De helft van de mensen roept. Meneer uh... al Ja, en zij roepen. Amr het is een andere politieke leider. De Al-Baradai. Maar dat is, is goed. dat is een, is een teken een van de democratie. Als er meer dan één in Egypte die wel uh, is een van de de regeer, zijn. dan, dan, dan is komt het ja. Er zijn wat Egyptische vlaggen, maar wat opvalt is dat er vooral ook heel veel andere vlaggen zijn. Wat is dat voor een vlag? Lichtblauw met een halve naam. Ja, dat is de vlag van Oeigoeren van Oost-Tukistan. Dat is wel heel erg ver van Egypte. Ja, dat klopt wel, van uh, ver van is Bij China toch? Ja, maar bij de China, maar uh, dat is ook een dictator en al allemaal werd, wij tegen hier, uh, allemaal voor de dictator. Dus alle uh, onderdrukte volkeren ja, ja, verzamelen ja, ja, zich ja, hier. Ja, dat is, uh, klopt. Dus, uh, want de eenheid. Ja, en dat is ook helemaal geen Egyptische vlag. Nee, het is een Palestijnse vlag. Ja. Mubarak heeft uh, altijd Palestijnen onderdrukt. Omdat Mubarak altijd Israël gesteund heeft? Ja. En daarvoor bent u hier? Niet ja. voor de democratie in Egypte, maar voor het lot van de Palestijnen? Nee, nee, nee. Allebei? Nee, natuurlijk. Ja. Bent u dan wel Egyptisch? Ja. Heeft het zin ja, dus om in Nederland Egyptisch te demonstreren? Er... Nou, het gaat meer over dat we ja de solidariteit, dat we ja, met de Egyptische, met onze, met onze mensen staan mm. en steunen. Mm. Dus daar gaat het meer om. Het ja, is een beetje een rotvraag, hè? maar wat zal Mubarak zich ervan aantrekken? Dat er een paar mensen op de dam staan. Oh, waarschijnlijk niks. Maar hij trekt zich uh, nergens voor aan. Dat, dat is wel uh, duidelijk nu. Maar uh, ja, we, we hopen dat het toch wel uh, invloed heeft. En dat we wel ook uh, op de, uh, onze Egyptische... Mijn broers en zussen ook onze energie voelen en onze steun, daar gaat het meest om. Mijn ouders en mijn zussen en mijn broer, die, hebben ook, die waren vandaag op Tagadier en ook de laatste week. Ja. En uh, Hoe is het dan om ver in Nederland op de Dam te staan? Een heel ander soort plein, een heel ander soort omstandigheden. Zou je niet eigenlijk daar blij willen zijn bij hun? Ja, natuurlijk. Het is heel moeilijk. En als ik uh, niet net een nieuwe baan had gekregen, 1 februari, was ik ook denk ik uh, naar huis gegaan om, de... om te demonstreren. Ja. Ja, het is heel belangrijk en ik, het, is, uh, ja, het is heel moeilijk om uh, van ver weg dat allemaal te zien en te horen en, ja, en er is heel veel energie en het een goede stap, dus daar wil je ook natuurlijk uh, bij zijn. Verslag was van Matthijs van de Wiel. En het nieuws over het opstappen van de NDP-top. inclusief uh, de president Mubarak. was toen nog niet bekend. Nu wel, dus daar gaan we verder over praten met Bertus Hendricks. Midden-Oosten-deskundige van het instituut Klingendaal. Bertus, denk je dat het genoeg is? Nee, tenzij echt duidelijk wordt dat dit de inleiding is... tot een definitief aftreden van Mubarak, dat zou kunnen. Maar wat we dus nu zien, dat doet me een beetje denken... aan het bekende liedje van Dr. Anders P. Over die familie die oh, ja. over de Siberische steppe op de vlucht is voor een troep wolven. De wolven in dit verband zijn de demonstranten... die het aftreden eisen van Mubarak. En er wordt af en toe wat slachtoffers... of er wordt weer een kind geofferd, zal ik maar zeggen... om de wolven weer even gerust te stellen en tevreden op een afstand te houden. Ja. Dat is niet een echte, Dit is meer een cosmetische verandering. Die mensen die nu zijn afgetreden, het waren weliswaar wel heel berucht, die Safa de Sharif met name, de secretaris-generaal van de partij. Kijk, Gamal Mubarak, dat is ook duidelijk, dat kan niet meer, die was hoofd van het politieke comité. En het valt in hetzelfde kader als een aantal ministers die verboden is om het land uit te gaan en waarvan de tegoeden zijn bevroren. Het is een beetje dat soort zoen of die en, en, en uh, hoe noem je dat uh, uh, zonderbokken die nu worden uh, gevonden? Ja, zoenoffers, zonderbokken. Maar um, een partij ook in verwarring? Ja, dat zeker. Ik bedoel, je, je ziet nu wel dat het, het hele systeem eh, raakt onzeker. Want eh, men had gehoopt eh, dat het eh, na het optreden van die ingehuurde knokploegen... Eh, en de verwarring die dat met zich meebracht, dat het afgelopen zou zijn. Eh, dat is niet gebeurd. De mensen zijn er nog steeds. Vandaag heeft het leger eh, een commandant van eh, Cairo de, de, naar het plein gestuurd... om de demonstranten te vragen weg te gaan. Dat hebben ze afgewezen. Ze eisen dat Mubarak eh, aftreedt als hij niet aftreedt dat hij uh, onherroepelijk en on, uh, uh, onomkeerbaar zijn bevoegdheden afdraagt aan uh, de vicepresident... waarmee ze dan bereid zouden zijn te onderhandelen over hoe het nu verder goed moet met een overgangsregering. Ja. Ondertussen is er een nieuwe partijleider aangesteld, hè? Hossam Badrawi. Weet ja. jij iets over die man? Ja, dat, uh, ik, ik heb heel in de verte iets gezien van zijn verkiezingscampagne in 2005. Uh, dat was toen voor uh, de Eerste Kamer, of voor de Tweede Kamer in Egypte, het parlement. Uh, uh, nu zit hij uh, in de Maklisse Shura. Dat is een soort uh, uh, Eerste Kamer in Egypte. Maar het is een man uh, die heeft in het Westen opleiding gehad. Het is een professor van de Universiteit van Cairo, een, een medicus. Uh, en uh, heeft een minder uh, corrupte naam geld... als een, uh, een van de mensen die nog wel redelijk respectabel. Zijn. Maar uh, zoals ik al zei, het is een poging om een beter gezicht uh, te laten zien van uh, de partij uh, die omgeven is met een geur van uh, corruptie in, in, in zijn belangrijke vertegenwoordigers. En nu probeert men een schonere lei uh, naar voren te schuiven. Maar ik denk niet dat dat, uh, dat, dat zal lukken. En uh, het feit dat ook nu Mubarak... Uh, eerst was dat onbevestigd. Uh, Mubarak zelf, want die is, die is altijd bijna per definitie... dan het hoofd van zo'n partij aftreedt dat duidt toch een beetje op de mogelijkheid dat het leger, wat in feite de baas is... Eh, langzamerhand bezig is de geesten voor te bereiden ook op het opofferen van Mubarak. Ik, dat lijkt me wel een beetje een indicatie in die richting. Ja, nou ja, goed, aan de andere kant zou je kunnen zeggen... het feit dat het leger een hoge afgevaardigde vandaag naar het plein stuurt... Met, eh, om te praten met de demonstranten, duidt weer een beetje in het andere. Nou, ik denk dat het leger eh, niet wil dat het momentum aanhoudt. Eh, het, het leger is de baas en wil ook de baas blijven. En eh, als ze daarvoor desnoods Mubarak moeten opofferen... dan zal dat gebeuren. Maar ik denk dat het leger ook bang is voor uh, dat het vertrek van Mubarak, uh, wat ze volgens mij al een beetje aan het voorbereiden zijn... dat dat een, een zodanige dynamiek krijgt dat, het, uh, dat de mensen en de demonstranten uh, niet uh, stilstaan daarbij. Zeggen, ja, maar het gaat niet alleen maar om Mubarak. Dat, is, dat was onze eerste uh, eis. Maar dat hele regime moet veranderd worden. En als je het over het hele regime hebt, dan heb je het ook over het leger. Dat is de, de ruggengraat van het regime altijd geweest. Uh, sinds 1952, die Egyptische revolutie van Gamal Abdel Nasser het land heeft overgenomen. Dus uh, ik denk dat het leger het er toch aan gelegen is... dat, de, uh, dat er veel uh, verdeeldheid is onder oppositie. Dat probeert men ook te bevorderen. Dus er zijn ook uh, verdeeldheden. Het is natuurlijk een hele uh, uh, ja, bonte coalitie van verschillende groepen... zonder een duidelijke uh, leiderschap. De meest georganiseerde en meest duidelijke zijn de moslimbroeders... die onderdeel zijn van die coalitie. Maar voor de rest is er niet uh, een heel duidelijk uh, aanspreekbaar uh, leiderschap. En uh, het leger probeert daarvan gebruik te maken om de dynamiek weer bij hun te krijgen: ja. dat het plein leeg komt en ook dat die serie demonstraties in andere steden ophoudt. Ja, want, want dan kunnen ze. Precies, makkelijker... dat wordt ook nog behoorlijk gedemonstreerd, inderdaad. Ja, ja. Bert, want hier in de studio zit ook Monique Samuel, die zit de hele tijd, u hoort af en toe van die tikgeluiden. <laughs> dat is Monique. Sorry. Die, uh, dat maakt niet uit, want je bent, uh, houdt je zo op de, op de hoogte, via de Twitters en, uh, en dergelijke. Wat, wat, wat, wat lees je verder? Wat, wat zijn de laatste berichten? Nou, ik, me, ik lees veel enthousiaste reacties op het feit dat Mon inderdaad nu uh, als leider is gestopt, met daaraan meteen dan, uh, als leider van de NDP is, is gestopt, Maar dan als toevoeging meteen, en nu moet je ook echt weg. Dat is nog niet genoeg. Um, verder, de opmerking over de bruidsgat... heeft een al een tweets losgemaakt. <lacht> <lacht> Dat is wel zo... Uh, uh, in het Westen is het soms moeilijk om te duiden wat, uh, zeg maar, hoe, wat de consequenties zijn van kleine dingen, zoals inderdaad, even daling van de pond, wat voor grote maatschappelijke nou, gebeurtenissen. Het, dat? het werd wel ongelooflijk duidelijk, uh, inderdaad, aan de hand van, ja. uh, van die bruidsschat. Uh, schat. Um, um, Bertus, um, dit hier, hè, zou dat ook invloed hebben, dat Mubarak nu terugtreedt op gewoon ook alle vormen van overleg die er her en der zijn. Ik denk dat dat onderdeel is uh, van het overleg. Uh, het is duidelijk dat er uh, op de achtergrond uh, een, uh, onderhandelingen gaan. Er is dat, com dat comité van wijzen, uh, waar niet helemaal duidelijk is wat, wat daarvan precies de status is. Maar er zit onder andere Amrou Moussa in, de secretaris-generaal van uh, de Arabische Liga. En als uh, dit soort vooraan de figuren van de elite al bezig zijn... om een soort uh, uh, overgangssituatie te bewerkstelligen, dan weet je dat de legitimiteit... Van het bestaande regime elke dag verder wordt aangetast. En uh, wat we nu aan de gang is, is volgens mij een, een soort eerzame uitweg vinden voor, uh, voor Mubarak. Hè, dat hij niet uh, net als uh, Ben Ali met de staart tussen de benen naar Saudi-Arabië moet verdwijnen. Maar dat, er, dat het met Mubarak afgelopen is, dat lijkt mij met de dag uh, duidelijker uh, te worden. Maar belangrijker is dan wat er daarna komt. En uh, daar is het leger uh, centraal. En dat is denk ik ook de reden waarom het reden waarom het leger tot op dit moment niet eh, het geweld heeft gebruikt. Want de reputatie van dat leger bij de Egyptische bevolking... die moet intact blijven. En eh, dat moet het mogelijk maken om de, dezelfde sleutelrol te spelen... die het tot nu toe ook heeft gespeeld. Oh. Of dat uh, gaat lukken, omdat de demonstranten, de politiek... de uh, sophisticated demonstranten en de leiding van Kifaya... en van de National Nationale Associatie voor Verandering... die zien dat natuurlijk ook, en ook de moslimbroeders. Of die dat accepteren, dat is een andere vraag. Maar dan is de volgende vraag, hebben ze dan nog genoeg momentum... om ook verdere eisen door te zetten? Nou, als ze genoeg momentum hebben, dan is er wel eentje die daar antwoord op uh, kan geven. Dat is Hans-Jaap Melissen op het uh, plein uh, zelf. Uh, ik hoor ze in ieder geval weer schreeuwen. Wat, wat wat te groepen? Nee, Luister even mee. Naar... We hebben vrije verkiezingen nodig, een vrije regering. En dat ga ik ervan maken. En dan kan ik er even vandaan, want uh, ik heb al heel veel gezang gehoord, dus <laughs> En uh, ja, even genoeg. En ja, wat feestelijke stemming. Deze groep mannen die zich over het plein begeeft, gaat richting de militairen die in een lange linie hier staan. En iets van 300 militairen houden toch de meeste demonstranten een beetje weg bij de buitenste ring van dit gebied. En uh, ja, deze mensen gaan zich langs voorbereiden op de nachten. En een gedeelte van de mensen die hier overdag zijn uh, blijft hier het, het gebied verdedigen tegen Mubarak-aanhangers die uh, vandaag vandaag uh, niet echt hebben laten zien. Um, en, en het wordt een steeds, steeds professioneler staatje met uh, ja, een eigen orde dienst. Er wordt hier geveegd. Uh, er is als internet op een, uh, met een projector, zodat als je iets doet het internet ook iedereen dat op het plein een beetje kan meekijken. Er uh, zijn vlaggen te koop, er wordt eten binnengebracht. En dus het, het Vrijstaatje, Overwinningsplein, Tachyplein, uh, uh, bereidt zich voor op nog meer dagen uh, van dit soort demonstraties. En ja, die, die eerste toezeggingen, dat Mubarak weggaat uit uh, de leiding van de partij... Ja, daar wordt dus een beetje om gelachen ook wel. Sommigen zien het als een kleine eerste stap op weg naar de hoofdprijs. En, uh, en wat me ook net opviel, ik was er even bij die frontlinie... waar uh, dus dagenlang heel veel stenen zijn gegooid. En nu hebben de heren die daar staan, een beetje uit verveling denk ik ook... maar ongetwijfeld, want bedoelen ze het ook wat daar staat... Uh, Mubarak go to hell gevormd met de stenen die daar liggen. En wellicht dat die daar morgen misschien weer nodig zijn om mee te gooien... maar voorlopig... Uh, liggen ze er even zo. Ja, want laten we eventjes kijken naar de nacht en naar, uh, naar morgen. Uh, want morgen is er ook een, een happening, als ik dat woord mag gebruiken... op het plein van de christenen. Een mis... Oh, dat is voor mij even nieuws. Want ik, ik uh, ben door de laatste uren hier op het plein ons verstoken van een aantal zaken. Uh, ik weet wel dat, dat christenen zich zorgen maken over de uh, islamisering van een nieuwe regering. Er uh, ja. dus nou hebben hier ook angsten natuurlijk voor een nieuwe regering. Ja. Nou goed, dat, dat komt in ieder geval uh, morgen. Uh, Want is uh, dat is morgen. Wordt het morgen een belangrijke dag? Wat, wat er morgen gaat gebeuren is niet onbelangrijk, juist vanwege die zorgen van de kopten. Morgen uh, is er een door de, een koptische mis en er wordt, uh, de mis wordt beschermd door de moslim uh, bewakers. Dus dat is een is Symbolisch een belangrijke daad om ook een beetje de angst en de zorgen van koptische christenen weg te nemen. Ja, maar dan wordt ook de aanleiding, vind ik, noemen van die mis. Molly. Dat is inderdaad dus die aanslag op Elf Kopt in het zuiden. En ik Pre zie nu de eerste artikelen binnenkomen van een grote ja. ontploffing bij Gaza in een kerk. Ja, ja, nee, ja. Dit, dit, dit valt allemaal onder uh, hetzelfde hoofdstuk als die, uh, die, die, die boeven die ingehuurd zijn. Dit is het uur van de provocaties om te zorgen dat het idee postvat... het gaat alleen maar om een moslimbroeders machtsgreep... en dus moeten de kopten zich mobiliseren aan de zijde van Mubarak. Het is een erg doorzichtige truc. Betters, dankjewel. Betters Hendricks was dat. Monique Samuel, ook dank. En Hans-Jap Meelezen staat op het plein en Sander van Horen is erbij. Kortom, we houden u op de hoogte, zo dadelijk een samenvatting van het nieuws...